11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Koning Mohammed VI van Marokko heeft duizenden gevangenen gratie verleend... ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum als vorst. Onder hen zijn ook mensen die zijn aangehouden bij de protesten in het Rifgebied. De gevangenisstraffen van bijna 5000 mensen zijn kwijtgescholden. Ongeveer 2500 mensen kregen strafvermindering... en bij 31 ter dood veroordeelde werd de straf omgezet in levenslang. Het aantal meldingen van gezondheidsklachten door het gebruik van lachgas neemt snel toe. In heel 2015 waren het er 13, in de eerste helft van dit jaar bijna 70. Dat meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Veel voorkomende klachten zijn misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Suriname heeft oplichter Harry O uitgeleverd aan Nederland. De man van 65 landen vanochtend op Schiphol meldt het OM. Harry O werd in 2015 veroordeeld tot een celstraf van bijna 8 jaar, maar was al jaren voortvluchtig. Sinds kort stond hij op de nationale opsporingslijst. Nadat opsporing verzocht aandacht aan de zaak besteden... kwamen er tips dat O in Suriname zou zijn. Begin deze maand werd hij door een arrestatieteam opgepakt in Paramaribo. Sinds de jaren tachtig maakte O met zijn oplichtingspraktijken... honderden slachtoffers, vooral huurders van zijn woningen.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon, zee, Zandvoort. er is zomer zomerheer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 Kreeg. De rest van het album bleef hopeloos leeg, weet je nog wel, oh Aaltje. Ja. Jij stond die dagen steeds te dromen, weet je nog wel, oh ja.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 zo rood, rozen, bij rozen, zo rood, rozen bij rozen van van liefde, rozen deed, rozen deed, rozen deed, altijd en rozen rozen zo rood, rozen bij rozen deed, van liefde,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 je niet te kort. Nee, ik heb geen ring, ik heb geen geld, ik heb geen diamant diamantenspeld, maar toch heb ik een fortuin, want ik heb jou. Ik heb geen knecht, ik heb geen meid, maar ik heb onder ons gezegend schat op aarde mij, want ik heb jou. Jij weet al lang dat ik geen weer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 Waar ik vandaan De wereld is van mijn van ik heb oh, Wat gebruiken ze in zakenbrieven toch altijd een akelige taal? Waarom zou ze dat nou doen? Ze zou toch best eens een beetje gezelliger kunnen zijn. Maar ja, om de een of andere reden schijnt dat niet te mogen. <tieden>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 Wordt lente. mijn heren, in vervolg op ons schrijven. Van de zeventiende hebben wij de eer. En inmiddels, mijn heren, wij verbleven. Heh, waar zit nou die lamme koe ook alweer? Och, wat hebben al die zakenmannen toch een, toch een nare tong? Waarom schrijven ze nou niet? We gaan dus gezellig op stap met de fiets. En al onze goederen krijgt u voor niets. Wat kan ons o, achtend, aan, het ons schelen, die centen. O, kom maar. Het wordt U zou echt echter onze firma zeer verplichten. Als u, kijk dan toch, nu zit die wagenklem. Als u ons per gaat even wilt berichten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 Nees Voeling voor uh, sterke kwaliteit en nummers. En zijn karakteristieke diepe, warme stem maakt hem tot een van de bekendste Vlaamse zangers. U hoort hem nu, Louis Nees, met Aan de Amsterdamse Grachten. Er staat een huis aan een gracht in Oud-Amsterdam. Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam.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 The hipster stem, the hipster stem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 daar kan ik niet tegen, je maakt me doodverlegen. Gereed je, kijk voor je, gereed je, hou op. Als je niet uitscheid, raak ik nog de klut kwijt. Het bloed stijgt al naar me koop. Harriet, Harriet, wil jij met mij? Wil jij met mij? Harriet, Harriet.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 Zit in zijn piraat. Hij draait mooie platen. Van zijn...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 zal ook een stoppen hoor, maak jij je maar niet benauwd Ben jij misschien alleen daarvoor, dus steeds met mij getrouwd dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Al is het ook niet alle dagen mij. nee, met zo'n schat van een man Ik mag niet klagen, daarvoor ben ik veel te blij, met zo'n schat van een man.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 Cosa vuoi dire chiamando mi amore? Se quando mi parli non c'è questo amore, che cosa vuoi dire con questa parola che abbiamo cercato? Een beetje zon, hij doet het best op het balkon. Ik geef een snackie een snackie een snackie. En als ik s'avonds op visite ga, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stakje van de FUK. Ik geef een stakje van de functie. Van de fuk, fuk, ja. De roze Fuxia op haar toilet. Wil u een strekkie, een strekkie, een strekkie? Wil u een strekkie van de Fuxia? Heb u een plekje, een plekje, een plekje? Heb u een plekje voor de Fuxia? Het is een makkelijke brand. Hé, als twaar.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 I think number 1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 Als je uit de maat, dan word ik wel eens kwaad Maar als ik dan wat seks, loop je jou heel weg. Dan dacht je mij voorbij een ander aan je zij. Maar is het bal gedaan, dan ze op je samen taal. Maar dalena, ik leef nummer 1. Maar Delina, te laat ons alleen. Maar ik hou het zo van jou. Maar dalena, ik bleef je altijd. Magdalena, die pleegt zich nummer 1. Magdalena, die laat niet alleen. Magdalena, kod het zo van jou. Magdalena, die pleegt zich op je de kop. Magdalena, die nummer 1. Magdalena, die laat niet alleen. het zo van jou.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 dan onze oude klare. Zo'n echte fijne pap Met een boer in de kop Daar kan geen meisje in Europa tegenop Flip de fluit de fluit Flinke vlug flip de fluit de fluit Flinke vlug flip de fluit, de fluit Flink en fluit en fluit en fluit, flink en fluit en fluit en fluit fluit fluit en fluit. Flit, fluit flink en flopt een vrolijk lied. Als het luidt, verbindt ik flipt zich mee. Flipt en fluit en fluit, flink en fluit en fluit en fluit.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 Oh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 It's all it that all Jij loopt net